12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. De bemanning van een ingestort Pools vliegtuig is onder druk gezet. Postbedrijf Cent koopt selectmeel. De Duitse economie is flink gegroeid. Vanuit het westen trekt een regengebied over het land. Het is 5 tot 8 graden. Ook vanavond, vannacht en morgen valt er flink wat regen. De maxima liggen morgen tussen 8 en 11 graden. En het blijft de rest van de week wisselvallig. De druk van de Poolse president Kaczynski heeft wellicht geleid tot het neerstorten van het Poolse vliegtuig bij de stad Smolensk. Dat is de belangrijkste conclusie van een Russische commissie die het ongeluk van vorig jaar april heeft onderzocht. Bij de ramp met het toestel kwamen behalve de Poolse president ook 95 andere Polen om het leven. Correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, um, hoe komen ze tot deze conclusie? Het is het resultaat van een maandenlang onderzoek. Het is allemaal hele gevoelige materie. En daarom gebruiken de Russen zelf ook een heel omzichtige formulering. Want ze zeggen letterlijk dat de piloot wellicht gevoelig is geweest om te landen... omdat hij bang geweest had kunnen zijn voor de reactie van de belangrijkste passagier aan boord. Lees president Kaczynski van Polen. En dat concluderen ze onder andere op basis van geluidsopnames uit de cockpit. Het laatste half uur voor de landing was in die cockpit ook de baas... Van van de Poolse luchtmacht aanwezig. Hij had ook nog eens gedronken en die zou die druk op de piloten om toch te landen hebben uitgeoefend. En dat terwijl de Russische verkeersleiding uh, de, het Poolse vliegtuig had gewaarschuwd absoluut niet te landen omdat er op dat moment een zeer dichte mist hing. Ze hadden het vliegtuig allerlei alternatieven aangeboden, alternatieve vliegvelden om te landen. Maar de uh, Polen wilden dus waarschijnlijk per se landen in Smolensk om op tijd te kunnen zijn bij die herdenking van de 20.000 Poolse officieren die door de Sovjets in 1941 uh, gedood waren. Een hele belangrijke herdenking waar de Polen dus per se bij wilden zijn. En die hen waarschijnlijk noodlottig is geworden. Maar ze dus, houden dus een beetje een slag om de armen. Uh, het, het is een mogelijkheid, het is een scenario, zo zou het hebben kunnen gaan. Ja, ze formuleren het dus heel voorzichtig... omdat de Polen natuurlijk absoluut uh, heel ongelukkig zullen zijn... om te horen dat hun dode president vooral verantwoordelijk zelf is geweest... voor het neerstorten van dat toestel. Zelfs al zou dat zo geweest zijn... dan zullen de Polen dat nooit zo hardop kunnen zeggen. En de Russen hebben er ook geen belang bij... om de Polen zo hard voor het hoofd te stoten. Dus vandaar vermoed ik die hele omzichtige formulering. We nou, nou hebben de Russen in september al een tussenrapport uh, gepresenteerd over die ramp. Uh, zitten er grote verschillen tussen dat rapport... en wat er nu vandaag op tafel ligt? Nee, dat vorige rapport is een uh, maand oud. Daar is, worden eigenlijk min of meer dezelfde conclusies getrokken. Uh, die zijn toen overigens niet openbaar gemaakt. Dus dat horen we vandaag uh, pas voor het eerst. Wel hebben de, uh, de Poolse onderzoekers daar hele lange lijsten met vragen bij uh, gesteld. De Poolse president heeft ook Donald Tusk daar toen op gereageerd. Heeft gezegd dat hij deze conclusies onacceptabel vindt. Dat er fouten zijn gemaakt bij het Russische onderzoek. Uh, dat commentaar is naar de Russen gestuurd. De vraag is... Of zij in een maand al die vragen van de polen hebben kunnen beantwoorden. Lijkt mij niet zo waarschijnlijk. Dus het is nu wachten ook op een officiële Poolse reactie. Maar dat zij niet blij zullen zijn met deze Russische conclusies, dat staat eigenlijk wel vast. Kiesje hekster, dankjewel. Nee, we gaan. Michel? We gaan nog naar Wouter Meijer. Ja, er stond hier een draiboekregel uh, op rood. Uh, Wouter Meijer. Met jou praten we nog even door over, uh, over dat Russische rapport. Is er in Polen al gereageerd? Nou ja, het is met enige verbazing uh, waargenomen in Polen... dat Russen hier nu vrij plotseling mee komen. Hè, na ruim een half jaar onderzoek komen ze dan opeens met 24 uur van tevoren... hebben ze gewaarschuwd dat dit rapport nu komt. Uh, daar zijn de Polen natuurlijk niet blij mee. En ze zijn natuurlijk helemaal niet blij met uh, het idee... dat het hun overleden president is... die door zijn druk uh, die hij uitgeoefend zou hebben op de piloot... in feite het ongeluk heeft veroorzaakt. Ze geloven er eerlijk gezegd ook niks van... dat dit nou echt het echte rapport is. Uh, volgens de meeste Polen is dit een, een duidelijk gefabriceerde uh, conclusie... met als doel natuurlijk die voormalige Poolse president... Legkaczynski zwart te maken. Meer het algemene Polen zwart te maken. En natuurlijk ook alle schuld van, van de Russische handen af te wassen. Komt er nog een eigen onderzoek van de Polen? Nee, de, de Polen zijn natuurlijk aangewezen op de Russen... omdat die de, de zwarte doos hebben... En alle, en alle gegevens van wat daar in Spolensk is gebeurd... dat ligt nou eenmaal in Rusland. Um, maar het, het zal waarschijnlijk vooral politiek gebruikt gaan worden in Polen... moet je je voorstellen. Uh, de, de tweelingbroer van de overleden president Jaroslav Kaczynski... die nu nog steeds oppositieleider is in Polen... voor hem is dit in feite een geschenk uit de hemel. Naar buiten toe kan hij nu heel verontwaardigd zijn... over wat de Russen zijn overleden broer nu nog in de schoenen proberen te schuiven. Um, maar voor hem is het stiekem eigenlijk het mooiste nieuwjaarscadeau dat hij zich had kunnen wensen. Er zijn later dit jaar zijn er verkiezingen in Polen voor het nieuwe parlement. Um, het, het toont voor hem en zijn partij nu aan dat de huidige premier en de president van Polen niks hebben gedaan om echt de waarheid boven tafel te krijgen, zelf onderzoek te doen en dat alle complottheorieën over de Russen en over de Poolse regering waar zijn. Wouter Meijer, dank Postbedrijf dan dat wil Selectmail Nederland overnemen. Samen willen ze een marktaandeel van 16% halen. Cent verstuurt nu 450 miljoen poststukjes. Dat is een marktaandeel van 10%. Uh, een voorwaarde aan die overname is nog wel... dat de Nederlandse mededingingsautoriteit ja moet zeggen. Bestuursvoorzitter bij Cent is Gertjan jan Morsink. En die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Morsink, uh, waarom Selectmail overnemen? Uh, nou, om in elk geval invulling te geven aan, uh, aan ons uh, ambitiepad uh, en uh, dat ambitiepad dat ligt op een, uh, een groei van naar een 800, 900 miljoen uh, poststukken in de Nederlandse markt en met Selectmail kunnen wij daar een, uh, een 230 miljoen poststukken aan toevoegen. Dus dan kom je op 700 uh, miljoen poststukken. Uh, precies, dus ja. dat ligt mooi op uh, op de lijn. Dus er moet nog meer bij op termijn. Daar, daar moet nog meer bij. Dus die aspiraties die moet je ook inderdaad houden. En daar zullen we de komende jaren ook verder naartoe werken. Ja. Even bij deze overname gebleven. Wat betekent dit voor het, voor het personeel van, van beide bedrijven? Gaan de, gaan de banen verdwijnen of bent u nog niet zo ver? Nou, we hebben daar natuurlijk wel heel zorgvuldig naar gekeken. En wat wij constateren, we gaan natuurlijk 50% meer volume doen. Het is people's business, dus we hebben erg veel mensen nodig... Uh, en dat betekent dat het merendeel van uh, de selectmail-medewerkers... Ook, uh, ook over zal gaan naar, uh, naar de centvestigingen. Ja, nu heeft meneer Vreeman gisteren geadviseerd, uh, de, de, gezegd... dat meer mensen een vast contract moeten hebben. Past dit, daar, uh, past dit daarbij, als u selectmail overneemt... dat dan op die manier ook aan die voorwaarden kan worden voldaan? Uh, laten we het zo stellen dat wij uh, het uh, rapport van Vreeman... Uh, als, uh, als zeer positief betrachten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 Hoe serieus uh, als, als concurrent van dat bedrijf? Maar 16% zo'n beetje? Ik een zeer serieuze concurrent in de zin van dat er... Uh nu in feite twee postbedrijven overblijven op de Nederlandse markt, eh, waarvan TNT 84% wij 16%. Maar ja. nou, ik denk dat we de laatste jaren aardige stappen hebben gezet in, uh, in de volumeontwikkeling en ook in, uh, in de kwaliteitsniveaus. Uh, dus wij zijn ja een zeer volwaardige concurrent voor TNT. Ja. Wanneer moet die samenvoeging helemaal zijn afgerond, uh, uh, meneer Moschik? Die zal uh, op het moment zeg maar, dat de NMA zijn goedkeuring geeft... en dat is uh, in een periode van 4 tot en met zeg maar, maximaal 13 weken... Uh, zal dat zijn beslag moeten krijgen. 4 tot 13 weken, zegt u? Binnen een paar maanden is, de, is, de, is dit allemaal rond? Binnen een paar maanden is dit allemaal uh, geïntegreerd. En dat, uh, daar, uh, daar hebben we zeer zorgvuldig ook integratieplannen al uh, reeds voor gemaakt. Nee. Uh, want de beide organisaties... Lijken qua structuur, qua vestigingen ontzettend veel op elkaar. Dus dat maakt het wel een stuk makkelijker. Maar goed, het blijft een uitdaging uiteraard om deze volumes in te bedden. Maar binnenkort dus niet meer drie of vier postbodes aan de deur, maar hooguit twee? Laten we dat, laten we dat hopen dat het bij, bij twee blijft. De, de, de TNT...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 Verder stegen de investeringen door bedrijven en de consumentenbestedingen. André Meijema. Ze zeggen wel dat als Duitsland niest Nederland verkouden is. Onze oostenburen zijn namelijk onze grootste handelspartners. Gaat het daar goed of slecht, dan merken wij dat direct. Dat was bij het instorten van de economie in 2009 zo. En nu Duitsland zo hard groeit ook. De Duitse economie groeide vorig jaar maar liefst twee keer zo hard als de onze. Het referendum in Zuid-Soedan over onafhankelijkheid is in elk geval rechtsgeldig. Dat zegt een leider van de regerende SPLM in het zuiden. Er kan nog vier dagen worden gestemd, maar uit tellingen bij de stemlokalen zou blijken dat nu al meer dan 60% van de kiezers zijn stem heeft uitgebracht. Voor het geldig verklaren van het referendum was een opkomstpercentage van 60 afgesproken. De volksraadpleging in Zuid-Soedan begon zondag, en duurt een week. Voorlopige uitslagen zijn er nog niet, maar algemeen wordt verwacht dat de bevolking zich zal uitspreken voor een eigen staat.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 Willie Boesen maakt het seizoen af als hoofdtrainer van VVV. Clubleiding heeft de assistenttrainer als interim naar voren geschoven... als opvolger van de ontslagen Jan van Dijk. De promotie van Boesen is verrassend... want de club polste verschillende kandidaten om in Venlo aan de slag te gaan. Daar was ik ook uh, volledig op ingesteld en uh, dat was ook geen probleem. Uh, uiteindelijk, uh, als er een, uh, niet de juiste persoon wordt gevonden... Ja, dan komen ze mij terecht. en uiteindelijk uh, hebben ze de knoop doorhakt. Mij gaat het erom dat er iemand voor die groep staat... Die uh, vertrouwen geniet van de groep, Die vertrouwen geniet van de club en van alle mensen eromheen. En uh, we moeten ons hand houden, dat is het allerbelangrijkste. VVV nam op 20 december afscheid van Van Dijk vanwege de slechte resultaten. De Limburgse ploeg is de nummer 17 van de eredivisie met 10 punten uit 18 wedstrijden. Aan Boezen dus de taak om VVV in de eredivisie te houden en dat terwijl hij hetzelfde gedachtegoed heeft als Van Dijk. We hebben tweeënhalf jaar samengewerkt. Daar uh, ben ik Jan ook zeer dankbaar voor. Zeker de manier zoals we, we gewerkt hebben. Naast elkaar hebben gestaan. Maar uh, je moet ook uh, in je keuzes moet je soms iets anders doen. En uh, we gaan toch iets anders spelen in onze keuze. En uh, wellicht is dat uh, de oplossing om ons handhaven. Dat was Willy Boeze, Tot het einde van dit seizoen de nieuwe hoofdtrainer van VVV. Sef Goossen, oudtrainer van de Venloze Club. Is als adviseur toegevoegd aan de technische staf. Jesse Houta-Galung en Thomas Schorel hebben de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open bereikt. Houta-Galung won van Grégoire Burkweer. Schorel was in drie sets te sterk voor David Gues. Om het hoofdtoernooi te bereiken moeten de twee Nederlanders nog twee wedstrijden winnen. Igor Seisling en Matwee Middelkoop zullen het hoofdschema in elk geval niet halen. Zij werden uitgeschakeld in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. Bij de vrouwen komen Michela Krajicek en Arantja Rus morgen in actie. De voorbereiding op de Australian Open is Robin Haarzen... in de achtste finale van het ATP-toernooi in Auckland uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de Amerikaan John Isner. GELUIDEN. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De bemanning van het Poolse vliegtuig... dat in april vorig jaar neerstortte in Rusland... is mogelijk onder druk gezet om te landen. Postbedrijf Cent neemt concurrent Selectmail over. En de Duitse economie maakt de sterkste groei door... sinds de hereniging in 1990.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 Jurgen van der Berg. Goedemiddag allemaal. Apple heeft een sympathieke uitstraling. maar het bedrijf heeft ook ongelooflijk veel macht. Bijvoorbeeld bij het goedkeuren van apps voor de iPhone en de iPad. Vrouwenblad Viva kreeg daar onlangs ook weer mee te maken. Want in de Viva-app ontbreekt de blootrubriek Anybody. En daar zijn we nou met z'n allen net fan van. Hoe dat zit, daarover zometeen meer. In het mediaforum, journalist en publicist Aniel Ramdas... en André Zwartbol, die is van het Nederlands Dagblad. En het gaat onder meer over de restyling van het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Gedi Verbeet wil meer actie in de tent... en de vaart moet er goed in blijven. Ja, voorzitter, nou, dan zal ik maar snel beginnen. Twee minuten. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Ariep heeft van mogelijk de mogelijkheid... om haar tijd aan elkaar vast uh, te maken. Of ze dat helemaal bewust gedaan heeft, weet ik niet. In ieder geval, ook haar minuut was nu om. En in de Nationale Nieuwsquiz, Saskia Koeman uit Scheveningen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De nieuwe WNL-presentator Joost Eertmans zei vorige week... dat hij negatief nieuws over de PVV bij voorkeur niet zou uitzenden. Slechte berichten over die partij van Geert Wilders. Dat is maar pvv besje vindt Eertmans. Maar hij wordt nu teruggefloten door zijn baas... WNL-voorzitter Fons van Westerlo. Die zegt in de Volkshand vanochtend... we zijn geen politieke beweging maar een conservatief-liberale omroep. Als de PVV misstappen gaat, is het je heilige plicht om dat te rapporteren. Even een momentje van rust. Uh, dit muziekje kent u uh, misschien... Uh, van een paar jaar geleden. Toen zond SBS namelijk de Amerikaanse soap The Young and the Restless uit. Vanwege tegenvallende kijkcijfers duurde dat toen maar eventjes. Maar voor de fans is het nu goed nieuws, want die serie komt terug. RTL 8 gaat The Young and the Restless in de vooravond uitzenden. De dagelijks drama-serie speelt zich af in het fictieve Genoa City... waar vijf families goede en slechte tijden meemaken. Daarvan kunt u vanaf 31 januari meegenieten. Dat is sowieso een dag, uh, goede dag voor soap Want ook de Bold en de Beautiful maakt dan een doorstart bij RTL 8. Meer soap-nieuws. Wild krijgt opnieuw een klein rolletje in Goede Tijden, Slechte Tijden. De 538-DJ treedt in de serie op als stripper op een vrijgezellenfeest. In 2009 was hij ook al een keer te zien in de soap. Maar toen hield hij al zijn kleren aan. En dan vorig jaar juni al even een voorschotje met het Holland Sport Festival. En nu keert presentator en schrijver Wilfried de Jong... na jaren weer echt terug op de planken... Vanaf eind deze maand is hij in de theaters te zien... met de voorstelling Man en Fiets, waarin hij wielenverhalen vertelt. De laatste keer dat de jongen in het theater stond... was in het seizoen 97-98, samen met zijn compaan Martin van Waardenberg. Bij zijn nieuwe tour wordt de jongen ondersteund door Ocko Bar... de band die ook altijd in Holland sport van de partij is. Ze gaan lopen, ze gaan lopen. Het is niet te geloven. Daar is hem, daar is hem. Ik weet zelfs niet wie het is. Maar we zijn alweer op weg naar Mexico. Is George Groen? Dat zou kunnen. George Groen? is om er geel van te worden. Kon niet blijven duren. Het Vlaamse publiek omroep VRT, waar deze Rick de Zadelier... decennia langs zijn legendarische commentaar gaf. gaat niet meer meebieden op de rechten van het Belgische betaalde voetbal. Daardoor verdwijnen rechtstreeks uitzendingen van de bekerwedstrijd... en ook de wekelijkse competitiezamenvattingen bij de omroep. De Belgische publieke omroep moet ook bezuinigen... en dat dwingt de VRT tot het maken van keuzes, zeggen de bazen. En in de razend populaire Vlaamse quiz De Allerslimste Mens ter Wereld... moeten ze het na gisteravond stellen zonder Bart de Wever. De politicus won vorig jaar de reeks van de quiz... en dat zou hem zelfs veel stemmen hebben opgeleverd. Bij deze deeldame kreeg de Wever ook veel kritiek. België probeert al maandenlang een regering te vormen... en dan is er eigenlijk geen tijd voor spelletjes, vonden veel mensen daar. Misschien dat de Wever dus wel opgelucht is, dat hij nu is uitgeschakeld. De Duitse zender Sky Germany is vanaf komend seizoen... het eerste tv-station dat de Formule 1 in HD-kwaliteit gaat uitzenden. Hoewel er vanuit de organisatie van de autoraces zelf nog geen bevestiging is gekomen... maakte Sky gisteren de plannen daaromtrent al wel bekend... Er ligt een verwarring op internet over de voorpagina van de pers van deze ochtend. De gratis krant doet het voorkomen alsof ze een Amerikaanse kabel hebben onderschept waarin het Nederlandse standpunt over een nieuwe missie in Afghanistan wordt besproken. Het gaat om een Wikileaks-kabel. Maar die is dus fake. In een reactie zegt adjunct hoofdredacteur Alain van der Horst tegen NRC: nepnieuws, echt nieuws. We vertellen verhalen. En ja, sommige lezers lachen erom en sommige lezers zijn droevig. Met de opkomst van de iPhone en de iPad zijn ook de zogenaamde apps aan een ware opmars begonnen. Handige programmaatjes waarmee je met één druk op de knop uh, meteen je treinreis kunt plannen of een krant kunt lezen. Apple, de maker van al die apparaten, krijgt daardoor wel veel macht... want zij keuren namelijk al die apps goed voor ze in hun winkel terechtkomen, de App Store. Over de macht van dat bedrijf praat ik nu met Luke Essers, hij is journalist bij Webwereld. Dat is de grootste zakelijke ict nieuwsite van Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. En Corine van Duin, hoofdredacteur van het Vrouwenblad Viva, ook welkom. Hallo. Loek, eerst even naar jou. Even voor wie dat uh, nog niet helemaal weet. Legde ik dat een beetje goed uit wat een app is? Ja, dat legde je best goed uit. Ik denk dat je daar uh, helemaal gelijk in hebt. Oké. Okay. En, en, en zo'n app, dat is ook iets wat je gewoon normaal gesproken gewoon op het internet kan vinden. Alleen is het hier makkelijker uh, bij elkaar gevoegd, uh, zou ik maar zeggen. Dus je hebt hem niet echt nodig. Uh, nee, maar het is wel heel handig om, uh, ja, om, dat, om dat bij de hand te hebben. Ja, ja. Um, en, en als ik een app voor dit programma wil maken, dan, dan kan dat. Maar dan moet ik hem dus aanbieden bij Apple. Ja, dan uh, maak, je, maak je een applicatie of dan maak een bedrijf voor je. En dan, uh, ja, dan moet je je aan alle regels van Apple uh, ja, houden. En dan dien je vervolgens die app in. En dan uh, ja, mag je eigenlijk bidden dat die wordt goedgekeurd. Want nou, daar gaan zij heel streng naar kijken of, of, of ik met mijn app aan hun regels voldoe. Ja, klopt. En wat staat daar allemaal in bijvoorbeeld? Uh, nou ja, dat is vooral veel technische dingen, maar ook bijvoorbeeld dat er uh, geen, geen blote in je, in je app mag, uh, mag staan. Ja. Corine van Duin, daar hebben jullie mee te maken gehad. Want FIFA heeft een mooie app ontwikkeld. Dat ziet er prachtig uit. Alleen... Die bekende rubriek Anybody, waar mensen hun lichaam laten zien... en, en zeggen wat ze wel en niet leuk aan vinden, die mocht er dan niet in? Nou, mocht er niet in. We zijn al bezig geweest met aanvraag. We vonden het belangrijk om uh, uh, met ons magazine een, een, een magazine-app te maken. Dat is gewoon echt een heel mooi bladermodel. En uh, anybody is niet het belangrijkste van FIFA. We vonden het belangrijker om in die hele koele winkel te liggen. En de aanvragen lopen wel. Maar we vonden het belangrijk om eerst gewoon aanwezig te zijn. En daarna uh, bouwen we gewoon weer rustig verder. Maar is dat dan een soort zelfcensuur al? Je wist al dat dat dan problemen nou, zou kunnen sensuur, geven. Ja, zelfcensuur. Weet je, Apple is gewoon heel erg cool. Mijn, uh, een, een collega die <lacht> uh, omschreef het als een liefdesbaby tussen Coca-Cola en Nike. En um, ja, daar wil je gewoon bij horen. En het is zijn winkel. Dus ja. hè, het is hetzelfde als een, een drogist bepaalde blaadjes niet in een, in een winkel. Ja. wil. Ja, Dan denk je, ja, het is jouw winkel. Jij ja mag het weten. En ja, wij, wij zijn zo, ja, zo, zo, zo stom misschien. Maar in ieder geval, wij willen er heel graag bij horen. Ja. Maar ik wil als, als FIFA-lezer, wil ik graag die rubriek Anybody ook dan op een. Nou, op ja, die, die komt ook wel. Ik denk ook dat het een kwestie van tijd is. Ik vind het ook wel heel erg goed dat er, uh, he, dat er regels uh, gesteld worden. Met name, we hebben het nu heel erg over dat bloot. Maar het is ook heel belangrijk dat alles heel goed werkt. Hè? De functionaliteiten, daar wordt ook heel erg op gelet. Weet je? Ja. je kan natuurlijk allerlei rare dingetjes zien in je app, maar het moet wel allemaal werken. Ja. En uh, Apple vindt het gewoon heel belangrijk dat al die apps het gewoon heel goed doen. Ja. En uh, we zijn, het, zo blijkt, er was laatst een onderzoek met uh, de beste media-apps van, uh, van de wereld, duizenden. Dat was VIVAB nummer drie. En dat komt ook door de uitstraling, maar ook omdat alles het gewoon echt uh, redelijk goed doet. Ja. Maar Luke, is nog even: uh, uh, Peter van Straten, de tekenaar, uh, die, die van de week nog weer gelauwd is, uh, mooie prijs gekregen, uh, die, haft, uh, die heeft altijd zo'n scheurkalender uh, en, en daar waren dus ook uh, prenten uit verwijderd. Ja, ja, klopt. Ja, het is een beetje. Ja, er is eigenlijk geen pijl op te trekken. Wat, uh, wat Apple wel en niet, niet goedkeurt. Ze hebben onlangs de regels wel uh, iets duidelijker gemaakt. Maar ja, het is echt afwachten uh, wat ze wel en niet toestaan in, uh, in hun eigen App Store, zeg ja. maar. Ja, want ik bedoel, in Amerika kan dat een probleem zijn. Het gaat nog steeds even over dat bloot. Want Van Straten, straten maakt ook wel eens tekeningen... waar een, een blote borsting voorkomt, of, of ergens soms. Uh, dus daar gaat het dan blijkbaar om. Dus ze kunnen dan toch voor Europa een veel milder beleid hanteren dan voor Amerika? Ja, dat zouden ze kunnen doen, maar ik denk niet dat ze dat snel zullen doen, want uh, nou de, de baas, zeg maar Steve Jobs van Apple, die, heeft, uh, nou, die is er erg duidelijk in, die, die heeft uh, vorig jaar gezegd, uh, als je porno wil kijken, dan koop je maar een uh, Android-telefoon of een Android-apparaat. Uh, nou, bij ons komt het er gewoon niet in. Dus uh, ja, ik uh, denk uh, dat ze dat ook niet gaan scheiden tussen Amerika en Europa. Hey, maar goed, porno of, of inderdaad een, een, een cartoon... of inderdaad ja, zo'n rubriek Anybody... daar zit nog wel wat verschil functioneel tussen. is heel bloot zou je zeggen. Ja, ja goed, ja, dat ben ik wel met jullie eens... maar ik denk dat uh, meneer Jobs daar uh, ja. andere ideeën over heeft. I iets anders wat hij ook niet leuk vindt is concurrentie natuurlijk. Want uh, er is bijvoorbeeld uh, een, een blad uh, dat schrijft over de Android... Hè, dat is een concurrerend besturingssysteem. Hmm. Uh, ja, hij heeft heel geweerd. Ja, ja en waarom? Ja, dat, uh, dat hoor je dan niet. Daar doen ze eigenlijk geen mededeling over. Corine, dat is eigenlijk wel een, een, Ze hebben heel veel macht, weten we natuurlijk. Ja, maar het is maar... toch zijn winkel? Ja. <laughs> mag hij toch zelf weten? En wij, zijn, ja, wij willen daar graag in staan. Al, met, met onze allen, met al die apps. Dus dan, hij, ja. hij uh, betaalt, zeg maar, hij bepaalt ook in feite? Ja. Ja, ja. ja, ja zo zit het heel... ja, moet, moet je Ik vind het ook wel weer heel cool dat zo'n grote creatieve gast gewoon. Hè, sowieso zo'n heel merk. Uh, echt, echt zo um, tot grote hoogte weten te stuwen. En nu is hij de baas. En ja. Zeg, ja, nou, ja. ja, maar goed, hij bepaalt dus wel wat, wat jij eigenlijk in jouw inhoud wil, uh, wil hebben. Ja, ja, ja. Ja. Ik vind, ik vind ja, maar kijk, het is net zoals de Playboy in Indonesië. In Indonesië mag geen bloot. En uh, daar hebben ze toch een Playboy uitgebracht. Maar ja. ze hebben allemaal, uh, allemaal bikinetjes aan. Ja. Waarom? Ja, ze willen toch daar graag aanwezig zijn. Ja, zoals FIFA ook. Wij willen toch graag daar aanwezig zijn. We willen daar gewoon bij horen. Ja. Maar vind je het niet raar voor gebruikers dan? Want ja, ik bedoel, ik koop een heel duur apparaat. En dan gaat iemand anders bepalen wat ik daar wel en niet op mag doen. Ja. Ja, ik kan <laughs> het bekend begrijpen. Het is een beetje alsof je een, uh, alsof je een televisie nee. koopt. en dat uh, vervolgens uh, de, de merkeigenaar zegt: uh, Ja, maar je mag hier uh, je mag de volgende programma's kijken, niet ja. op kijken. Ja, dat is ja. Toch, toch een beetje vreemd ergens. Ja, nou, dan koop je een andere televisie. <laughs> ja, nee, hey, Corinne vindt het al lang, die, die breed stralend en lachen. die vindt het al prachtig dat ze, dat ze op, uh, in die App Store staat. Uh, nog iets anders, want ze zijn toch wel een beetje uh, hypocriet, zou je kunnen zeggen, Lucasers. Want mm. ik zei dat daar straks ook al: het Horst Wessellied kan je er gewoon downloaden als ringtone. Ja, het ja, is, uh, ja, is heel apart uh, dat, dat, dat dat dan wel kan. Maar misschien, ja, misschien weten ze het niet, maar. Ja, het is, uh, je zou het inderdaad wel hypocriet kunnen noemen. En, en ik neem aan dat, dat Apple daar wel vaker op aangesproken wordt. Uh, wat, wat, wat zeggen ze dan? Ja, uh, dik, dikke pech eigenlijk. Ja, ja nee, ja. het is echt. Het is echt uh, het is, uh, op, ja, of op onze manier hoi, of, of, of niet. Ja. En, wat, uh, wat zei je, Corrie? Nou, de arrogantie van de macht is ook wel weer mooi, toch? Ja, ja, ja, goed. ja. ja, ja goed. ik vind het ook jammer, hoor, maar misschien kan toch de anybody... gewoon op Android uit gaan brengen? <laughs> als aparte app. Oh ja, ja dat zou het nog kunnen. Nee, maar vertel eens even, wat, hoe, hoe ging dat dan? Uh, Wordt dat door een bedrijf gedaan die dat voor jullie heeft gemaakt? Die dan nee, dat o, wij allemaal maken het allemaal, we hebben het allemaal op de redactie gemaakt. Wel met een uh, bepaald besturingssysteem. Nee, maar ik bedoel um, die onderhandelingen met Apple? of, of het erin Ja, nee, of die gaan dan via Londen. En via Londen hoop je dan weer dat het naar San Francisco... Het is een soort black box waar je... Dan je, waar je je dan je alles indient en op een hoop van zegen zegt ze, ja het kan een week duren, het kan vier weken duren, dat weet je ook niet. En op een, op een, komt grote dan een soort, soort op een gegeven moment krijg je een go, ja, ja krijg je ja. groen licht. En dan gelijk checken of het ook in die store te krijgen is. En dan, dan bied je het in de in de winkel aan. En dan ja, de volgende dag kan iedereen het downloaden. Ja. Um, uh, Loek is ja blijkbaar is het gewoon zo. Hè? Zij zijn gewoon machtig en ze bepalen. Ja, en uh, zoals je al hoort uh, van, uh, van Viva uh, nu. Uh, ja, iedereen wilde ook graag aanwezig uh, zijn. Dus, uh, ja, dan, dan blijft het voorlopig ja. zo, denk ik. Nou heeft die Steve Jobs, en dat, dat hele Apple heeft ook wel een soort sympathieke uitstraling. De, de, de, de, de, de, ja, dat is eigenlijk al jaren zo. Dus je zou denken, van, er valt ook wel met ze te praten misschien over dit soort uh, dingen. Ja, dat, ja maar dat, dat kan dus echt gewoon niet. <laughs> ja, ik kan het proberen, maar... Uh... Nou, we proberen het door. We hebben natuurlijk allerlei hele mooie aanvragen. Daar hebben we nu liggen van, uh, hè, dat het niks met, uh, met porno, dat het niks met naakt te maken. Het heeft wel iets met naakt, maar dat vooral over de zelfverzekerheid van de vrouw... en het zelfbeeld van de Nederlandse vrouw te maken heeft. En dan, uh, ja, op hoop van zegen. Nou ja, ik hoorde net zo straks even bij Felix Meurders over... om dit even aan te kondigen. En die zei ook van bijvoorbeeld Uitzending Gemist... heeft er ook problemen mee gehad. Ja. Omdat in sommige tv-series die daar dan op staan uh, natuurlijk wel eens een keer een blote tit voorbij komt. ja. Ja, maar dat hebben ze nu toch uh, wel toegezegd. Ja, dat nee, ik, goed, dat is, maar dat is wel ook uh, min of meer onder druk gebeurd. Als jullie dit vasthouden, Apple, dan, ja, dan zullen we dat gewoon ook even aan de grote klok hangen, natuurlijk. Ja, ja we kunnen natuurlijk ook een, een, een beginnetjes aandoen. En dat je, als je dan de app ondersteboven houdt, dat hij dan net als bij zo'n <lacht> pen vroeger, dat alles naar beneden loopt. <lacht> Zouden we kunnen doen. Ja, ja gaf ze erin? Ja, we kunnen. Ja. <lacht> ja. Um, uh, Loek, het is natuurlijk wel zo, er komt wel steeds meer concurrentie voor Apple... ook wat betreft die apparaten. Ja, klopt. Uh, want ik geloof dat ze nu nog 95% van de markt in handen hebben... voor die tabletcomputers, maar er zijn ja. natuurlijk allerlei merken die daar ook mee komen. Ja, er zijn uh, afgelopen week op de Consumer Electronics Show in Las Vegas... er zijn echt, uh, nou ja, ik denk weer wel honderden tablets aangekondigd. Iedereen wil natuurlijk meeliften op de, op de, op de hype van Apple. Uh, ja, ja, er komt een hoop concurrentie aan. Misschien door die concurrentie dat het dan met die regels ook wat, wat soepeler wordt. Ja, maar dan. Ja, ja, ja, dat weet ik niet. Ik vraag me ook af of heel veel mensen zo'n uh, nieuwe tablet gaan kopen. Of dat, uh, ja, het hebben dingetje, Je blijft toch nog wel de iPad voorlopig, denk ik. Mm. Dus uh, ja. ja. Ik vind hem ook technisch het beste. Want ik, heb die andere, ik heb ook een andere. Die gaat gewoon veel slower. Die is gewoon minder mooi en minder, minder ja, mm. ja. duidelijk. Um, zal Apple altijd ook de standaard blijven? Als we de reactie van Corine een beetje volgen, dan is dat geloof ik zo. Hè? Ze, ja. kunnen veel, ze kunnen veel potjes bij jou breken, heb ik het idee. Ja, zolang ze nog de beste zijn, wil ik in de beste winkel liggen natuurlijk. Want er zal toch ook, zeker ook in Europa, een beweging gaan ontstaan van... ja, hallo, jullie zijn heel machtig en bepalen nu ineens van alles. En daar zijn we nooit zo van. Dat vinden we nooit leuk. Nee, dat klopt. Maar ja, dan kan je heel makkelijk zeggen van... oké, als het je niet bevalt, dan koop je maar wat anders. Ja, dat... We houden niet zo van, van die monopolieposities inderdaad. Maar ik denk niet dat, dat er Europees gezien uh, iets, iets aan gaat gebeuren. snel. Nee, dus Apple zal blijven doen zoals ze nu ook doen. Ja, ja. ja denk ik wel. We, daar, kunnen we, daar kunnen we een streep onder zetten. Oké, okay. nou dank voor de uitleg. Uh, Corine van Duin. Namens Viva uh, en Luc Essers weet alles van, uh, van Apple. U hebt dat gehoord. Zometeen het mediaforum met Aniel Randas en uh, André Zwartbol. En nu eerst Dorald Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. De bemanning van het Poolse vliegtuig dat in april vorig jaar neerstortte in Rusland... is mogelijk onder druk gezet om te landen. Dat zegt een Russische commissie. Vanwege dichte mist kregen de piloten het advies elders te landen. Maar volgens de onderzoekscommissie waren de piloten mogelijk bang... dat in dat geval de Poolse president Kaczynski boos zou worden. Met de ramp kwamen de president en 95 anderen om het leven. Het referendum in Zuid-Soedan over onafhankelijkheid is in elk geval rechtsgeldig... zegt een leider van de regerende SPLM in het zuiden. Het kan nog vier dagen worden gestemd. Nu al zou blijken dat meer dan 60% van de kiezers hun stem heeft uitgebracht voor het geldig verklaren van het referendum. Er was een opkomstpercentage van 60 afgesproken. En de opta heeft het bedrijf SDMP bestraft voor het versturen van betaalde sms-berichten. Mensen moesten op een website een 06-nummer geven, dan zouden ze kans maken op een laptop. Vervolgens kregen ze sms'jes van 1.50 per bericht, waarvoor ze zich niet konden afmelden. Het bedrijf SDNP moet daarom 550.000 euro boete betalen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Online. De komende 48 uur ligt er een zwabbende storing over Nederland. En dat veroorzaakt veel bewolking en regen. En op dit moment regent het ook op de meeste plaatsen. En vanmiddag kan het soms flink doorplenzen. Het voelt nu nog waterkoud aan, want er staat een stevige wind. Op dit moment is het nog maar 2 graden in Groningen en 5 in het zuiden van het land. Maar met de bewolking en de regen stroomt er geleidelijk wat zachtere lucht binnen en loopt de temperatuur geleidelijk op. Pas vanavond bereiken we de maximumtemperatuur. Die ligt tussen 5 graden in het noorden en 9 in het zuiden. Het blijft vanavond en vannacht overigens gewoon bewolkt en regenachtig. Morgen, donderdag, verandert te weinig. Het is grijze nat, opnieuw een stevige wind. En morgenmiddag is het dan heel even droog... en waarschijnlijk gebeurt dat dan alleen in het zuiden. Het wordt morgen ongeveer 7 graden op de Wadden en 12 in Limburg. Dus het lijkt eerder herfst dan winter. Na morgen blijft het even herfstachtig. Pas na het weekend wordt het droger en ook iets kouder. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met journalist Aniel Randas, hij is uh, presentator onder meer van VPRO's programma ZOZ. En André Zwartbol is uh, werkzaam bij het Nederlands Dagblad. Welkom uh, allebei. Uh, we beginnen even met dat, uh, daar hadden we net even het mediajournaal ook al even over. De fictieve Wikileaks cable uh, die de pers op de voorpagina heeft staan deze ochtend. Uh, twee pagina's gewijd aan een fictieve wikileak... van de Amerikaanse ambassade over Nederlandse politieke situatie. Het komt erop neer dat de VS heel blij is met dit kabinet... want het huidige kabinet is weer helemaal op de Amerikaanse hand, zeggen ze. Ja, fictief nieuws. Wat, wat vinden jullie ervan, André? Ja, bij gebrek aan echt nieuws, denk ik dan. Dus ik bedoel, eh, journalistiek weinig eer aan te behalen. En uh, ja, Aniel zei net ook al, net voor de uitzending, van, ja, en, uh, uh, hoe, hoe moeten wij weten dat dit een, uh, een grap is? Is dat bijverteld? Nee, ik, vind het, uh, ik bedoel, doe het rond 1 april en maak hem dan zo goed dat we niet doorhebben dat een 1 april grap is. D dat zijn de beste. Aniel, je vindt ja, het ook niks? Ja, nee, nee, ik, moest meteen, uh, ik vroeg me meteen af hoe oud die redacteuren waren, die hoofdredacteuren. Ik bedoel, dit is zo studentiekozen, dit is zo puberaal, maar het is ook heel, heel slecht voor die krant zelf. Want onder de wegwerpblaadjes is de pers uh, een van de betere. En als je dan dit iets te vaak doet, dan uh, ga je niks meer geloven. Het is een beetje een crying wolf. Hmm. We hebben, de, de pers zegt zelf in een reactie: We wilden met dit verhaal aangeven hoe de verhoudingen liggen tussen VS en Nederland. Dus dat is gebaseerd, geloof ik, ook op echte Wikileaks-documenten. Uh, om te laten zien hoe verschrikkelijk blij ze met ons zijn. We wilden daarbij dezelfde vorm hanteren als Wikileaks de afgelopen maanden deed. De cable is gebaseerd op bestaande Wiki-documenten. Het was een manier om een verhaal te vertellen. Dus eigenlijk is het ook vooral vorm. Ja, maar goed, als het dan gebaseerd is op, uh, op wat er al bekend is, dan denk ik van dan heb je er blijkbaar niks aan toe kunnen voegen. Uh, nee, dit is, dit is absoluut een zwakte bot. Dit is het uiteindelijk niet uh, de bronnen boven water kunnen krijgen en het dan zelf maar gaan vertellen. Of een grondig uh, gebrek aan goede commentatoren. Die het even gewoon in de eigen tekst hadden kunnen zetten. Ja, want dat is natuurlijk een andere vorm. Ja, als je ja, dat dus wil dus zeggen, dan kan dan je het dan dan dan ook op die manier maak doen. Maak een natuurlijk. column, zou ik zeggen. Ja. Ja. Piet Bakker, um, die is uh, lector Cross Media aan de Hogeschool Utrecht. Um, die zegt, de pers gaat over het randje hiermee. Uh, hij juicht er toe dat hij dat blad wel eens wat vaker kiest... voor een bijzondere voorpagina, maar hij zegt... Uh, ja, dit gaat gewoon echt te ver nu. Ja, want ik, je ondermijnt uh, de, de, het gezag van de krant. En uh, nog erger, je neemt je eigen lezers niet helemaal serieus. En dat is voor de, voor, voor, voor de journalistiek heel slecht. Eigenlijk had het gewoon bij moeten staan van deze kabel is niet echt... maar het zou echt kunnen zijn of zo. Ja, nou ja, dan wordt het vast weer vast minder leuk, althans in de ogen van, uh, van, van, van de redactie uh, daar. Maar ja. goed, het is inderdaad jammer. Ik bedoel, de krant heeft best, uh, bedoel, we zien Koester van Bessem regelmatig als politieke redacteur ja. uh, verschijnen. Nou, die, die doet dat gewoon goed. Ik, ik kan me haast niet voorstellen dat zo iemand daar blij mee is, dat je dit zo... Nou ja, het is vooral die geloofwaardigheid ook wat jij zegt. Ja, en, en, en, en het onderschatten van je lezers. Althans, het niet serieus nemen van je lezers, dat is misschien wel het allerergstigst. We gaan het hebben over de Moerdijkbrand. Gisteravond de burgemeesters die bij die brand betrokken waren... een persconferentie over de voorlopige gezondheidsrisico's... in Moerdijk en omgeving. Op die persconferentie Arnieuw, werd niets gezegd over het feit dat er duizend keer zoveel lood uh, was. Hoe, hoe kan dat nou gebeuren? Ja, dat is een hele merkwaardige persconferentie als je eraan terugdenkt. Ik, ik, ik begrijp het wel, de journalisten hadden daar meteen naar moeten vragen... en hadden daar meteen hun vinger op moeten leggen. Dat stond wel in dat RIVM-rapport. Ja, maar ja. kijk, zo'n journalist die daar naartoe wordt gestuurd... die is dan niet meteen een specialist. Misschien is dat wel een fout, van de, een foute keus. Je moet een specialist naartoe sturen en niet zomaar een verslaggever. Maar uh, de, de bestuurders die hebben een hele lange... Positie. Die moeten aan de ene kant uh, de, de waarheid vertellen, eerlijk zijn. Maar zodanig dat de bevolking niet meteen in paniek raakt. Aan de andere kant, en dat is natuurlijk wel wat hier ergens gebleken. Ze moeten hun eigen hartje ook een klein beetje redden. Want zij zijn als bestuurders ook de controleurs. En als ze dat allemaal moeten toegeven... dan moeten ze ook een beetje toegeven ja. dat ze hun controlefunctie niet goed hebben ja. uitgevoerd. Maar André Zwartbal, dan is het toch een taak voor de journalistiek om, om sowieso wantrouwen te zijn? Punt. Ja, dat is wel zo. Maar bij dat soort rapporten die waarschijnlijk net voor de persconferentie ja. bij je neergelegd worden... Die is het is wel half zes of zo. Was ja, het, nou dan krijg je dat rapport met een beetje geluk iets eerder, maar soms ook, uh, ook niet. Het is wel vaker met rapporten zo dat je dan vaker nog echt gewoon nieuws daaruit ziet opborrelen. Wat, wat mij trouwens ook verbaast, is uh, dat er niet gewoon iemand van het RIVM daar zit als onderzoeker, die dan in normaal Nederlands vertelt wat dat. Uh, wat dat rapport inhoudt, dan, ja. kun, dan heb je ook uh, zelf meer de neiging als journalist... om, uh, om, om ook wat scherper uh, te zijn. Ja. Um, er moet toch een RVM zijn die dat in normaal Nederlands uh, kan zeggen. Kijk, zo'n burgemeester heeft het in zekere zin ook maar uit tweede hand. Die wordt met termen geconfronteerd waar hij zo lang zal zijn leven nog niet van gehoord heeft. Dus vol, volgens mij wordt het verhaal daardoor ja. ook minder sterk. Nou, intussen heeft RVM gezegd over bijvoorbeeld die loodkwestie. Uh, uh, de hoge loodconcentratie dat zou dan een uitschieter zijn, net op die dag. en, en Een dag later wa waren de waarden al, al heel anders. Dus ja, eigenlijk had dat erbij gezegd moeten worden dan lijkt me. Ja, dat was, dat was voor de helderheid heel belangrijk geweest. Maar kijk, in dit soort gevallen moet je ook altijd afvragen... Als je als bestuurder, als je als burgemeester dan toch hè, niet genoeg verstand hebt hmm. ervan... oké, okay, daar, daar heb je gelijk in. Maar uh, als je dan uh, besluit om zo sussend uh, over te komen... en aan uh, naderhand blijkt dat de concentraties toch erg hoog waren... en dat je uh, eigenlijk onterecht sussend bent geweest... dan ben je wel de pineut als, burge ja. als, als burgemeester, als ja. bestuurder. Ja. En dan heeft hij iets veel moeilijkers uh, uh, uh, op zijn hals ja. gehaald... Ja. Er komen natuurlijk ook allemaal verhalen los. Hè? Boeren die zeggen dat hun, hun koeien aan de diarree zijn. Terwijl RIVM zegt, ja, toen wij die meting deden liepen daar helemaal geen koeien rond. Dus dat is ook, ook gek. Gisteravond zag ik bij Paul Witteman uh, kokkie torenspits. Uh, volgens mij kennen we hem allemaal nog als... Uh als, als fotograaf in Amsterdam die uh, allerlei uh, onmiddellijk uh, ter plekke was wat uh, te doen was... maar die is dan verkeersregelaar, had ook allerlei vreselijke ziekten... En, en suggereerde nogal wat dingen. Je krijgt mm. allemaal dit soort verhalen nu ook, hè? Ja, terwijl een hoop dingen, en dat vind ik ook wel het nadeel bij, bij uh, berichtgeving... aan de ene kant onvermijdelijk, want iedereen wil graag weten... burgers ongerust, journalisten willen ook een, een verhaal hebben... maar het komt allemaal toch enigszins verbrokkeld. Wat je bijvoorbeeld nog niet weet, tenminste die gegevens schijnen nog binnen te komen... is wat er uh, uh, uh, uh, met de groenten is gebeurd. Ik bedoel, hè, de, suggestie is wel van, of tenminste de oproepers wel eet geen spruiten van het land nu en andere groenten die er nu nog vanaf gehaald worden, uh, maar die onderzoeksgegevens moeten bijvoorbeeld nog komen. Nou, misschien zijn die wel heel verontrustend of misschien heel geruststellend. Dat, dat weten we niet. Maar dat vind ik wel het nadeel. Dat het komt heel verbrokkeld uh, op je af. Ja, wat ik wat ik zo merkwaardig vind is dat men in Nederland uh, heel, uh, een paar van het soort plekken heeft waarvan men moeten we na weten van tevoren dat zijn uh, problematische gebieden. Uh, waarom heeft men niet een Compleet scenario klaar. Waarom heeft men niet een volstrekt uh, script klaar van als er iets misgaat, dan uh -huh. weten we dat stap 1, stap 2, stap 3 en, en dat allemaal elkaar moet opvolgen en, en wel in die volgorde? Het lijkt allemaal zo geïmproviseerd en dat, ja. maakt, dat maakt de burger eerder ongerust. En dan maar goed, je wilde vragen. Het, het, li het ja. lijkt ook een beetje onder druk van ons allemaal, ook de media, want iedereen heeft natuurlijk al die vragen en die, die worden ook gesteld. En ik kan me ook voorstellen, als je, ik neem het dan maar even toch voor die bestuurders op, je wilt ook niet allerlei onzinverhalen in de wereld inbrengen. Dus je wilt ook uh, en je kan ook niet de hele tijd zeggen, ja, we weten het niet, dus wacht nog maar even. Nee. nee. Nou ja, uh, dat is ook lastig. Uh, bedoel, ik zag vanochtend in de volksant een, uh, een toxicoloog geloof dat was. En die, die heeft dan een tamelijk geruststellend verhaal. Al die, al die dosis, dat, dat, is, uh, dat, dat kan geen kwaad. En je moet er uh, zo ongeveer een hele hap van nemen. En dat een paar uh, dagen achter elkaar. En dan wordt het pas erg. Uh, ja, dan weet je in theorie iets. Maar nogal in het overdreven uh, wat er met dat spul uh, uh, kan gebeuren. Maar ja, dat is ook weer niet aan de hand. Dus eigenlijk word je daar weer niet zo heel veel wijze van. Ja, ik, ik, ik dacht vanochtend wel van, zouden we het geduld met elkaar op kunnen brengen, en dan heb ik het vooral al, als journalisten, om bij wijze van spreken even een pas op de plaats om, om, om, om te wachten tot alles binnen is. Ja, dit is een utopie natuurlijk. Maar ja. je zou het haast gaan denken, omdat het zo verbrokkeld op je afkomt. En op het ene moment ben je namelijk, denk je, nou, het valt mee. Maar hoe gaan jullie er bijvoorbeeld mee om bij het Nederlands Dagblad? Nou ja, ik kan het... Wij uh, berichten... Bij berichten uh, wij berichten er ook over of ik het nou, ja, hoe je het moet vergelijken met andere kranten. Dat kan ik niet zo gauw typeren. Nee. Ik bedoel kan ik natuurlijk heel stoer zeggen, ja we zijn er heel terughoudend, heel zorgvuldig. Dat, dat, daar streeft iedereen wel naar. Alleen je bent ook weer afhankelijk van de informatie die, die op jou afkomt. Waar onderzoekers mee komen. Ik uh, bedoel, de ene onderzoeker is weer veel geruststellender dan de andere. Ja, wel, welke moet ik geloven? Ja, ja. Ja, dat is heel vaak zo met dit soort dingen. De ene onderzoeker beweert iets en dan vind je al gauw iemand ja. anders... die het tegenovergestelde beweert. Waardoor de burger gewoon in verwarring achterblijft. Ja. Laten we het hebben over de Kamer. Uh, want daar zijn ook wat dingen veranderd. Kamervoorzitter Gerry Verbeet wil het vragenuurtje in de Tweede Kamer levendiger maken. En daarom voerden ze de volgende regels in. De minister mag drie minuten antwoorden op een vraag van een Kamerlid. Het Kamerlid mag nog twee keer doorvragen. Andere Kamerleden mogen niet interrumperen. En de strakke planning om het debat levendiger te maken is opvallend. Eh, maar het gaat de Kamervoorzitter nog niet ver genoeg. Denk er zelfs over om een grote aftalklok in de Tweede Kamer eh, te hangen. Eh, zodat het voor iedereen duidelijk is hoeveel tijd er nog is. Ik denk daar wel over. Want eh, je hebt ook sommige klokken, die kun je projecteren. En ik heb alleen geen witte muur in de Kamer. Dus ik moet daar iets anders op verzinnen. Maar het zou helemaal niet gek zijn en dat rest als mensen. De van de Kamer ook 10, 9. Ja, nou ja, dan heeft het weer. Ja, dat is een ander spel, volgens mij. Dan... Is het een goede zaak, André zwart Dit? Nou ja, dat woord spel blijft wel even hangen. Ik bedoel, dat ga je er wel, wel, wel van maken. Nou ja, aan de andere kant, uh, als het enigszins in het normale blijft... ik bedoel, alle pogingen om dat vragenuurtje aardiger te maken... Uh, bedoel, die ondersteun ik uh, van harte. Um, het enige naal is, dacht ik, van als, je nou, als je mensen minder tijd geeft... dan kun je zeggen, daar worden ze vaak beter van. Hè? worden ze wat beknopter in hun formuleren. Maar uh, het, kan, het kan ook vervallen echt in een cretologie uh, waardoor de nog geen brood van lust. Hè? Waardoor je nog het idee hebt van... Ja, en wat bedoel je nou eigenlijk? Maar goed, dat antwoord dat krijg je dan waarschijnlijk niet. Is het goed dat zij zich wat meer uh, laten we zeggen, naar het publiek toericht? Want die zitten daar naar te kijken en die moeten dat allemaal volgen... en die moeten daar iets van vinden? Nee, daar schrik ik juist heel erg van. Wat je hier ziet is dat het parlement een beetje de televisie gaat naapen. Bij, op televisie zie je dat de praatprogramma's steeds sneller worden... compacter worden, mensen moeten adrem zijn... alles moet binnen vijf minuten afgehandeld zijn... Uh, en dat men dat ook in een kamer maar een beetje gaat imiteren. Het wordt een beetje show. En, al, en dat is ongelooflijk treurig. Ik vind zelf dat politiek een beetje saai moet zijn en grondig en bedachtzaam en bedeest. Dat zijn wijze mensen die diep nadenken over de grote problemen en daar hun tijd voor nemen. Dat snelle hapsnap, populistische even snel een, een mooie kwinkslag erdoorheen enzovoorts. En letten op de tijd en op de klok en veel vragen en snel achter elkaar afraffelen. Jongens, dat is een hele andere wereld. Daar moeten ze bij het parlement niet aan beginnen. Daarom zit jij ook hier. Dat is mooi om een tegen mening over te, te horen. Nee, maar ik meen het echt. Een land met saaie politiek is een, is een goed land om in te leven. Ja, dat zei Klaas de Vries ooit. Hè. Het kan hier niet saai genoeg zijn. Want dat is vaak een teken dat het gewoon ook heel goed gaat. Ja. Met het land. Ja. Ja. goed. Maar ik zou er wel voor zijn als het iets meer in, in termen gebeurt. Ja, nee, dat verkinderlijke, daar dat ben ik totaal geen voorstander ja, van. Uh, want als het dan kort moet, zeg het dan even zo simpel we mogelijk. Zijn, we zijn al heel ver van, de, van, van het hele formele en, en statige afgekomen... Mm -hmm. waar we excellentie tegen de minister zeiden. Maar het moet nou niet een beetje straattaal worden... of nee. een beetje schoolpleintjes spelen. En, en er zit nog iets van, anders aan. Die minister mag maar in, in drie minuten antwoorden. Die kan natuurlijk ook een beetje om de hete brei heen draaien... want die klok zit die wel door. Ja, nee, dat nadel is er. Als hij maar leuk is. Hè, en, en, en daardoor de kijkers aan vasthoudt. Nee, dat, we moeten geen uh, talkshow maken van een parlementaire nee, Maar gebeuren. je weet toch ook dat, dat daar gewoon regelmatig uh, uh, teksten worden opgevoerd, waardoor je echt na een aantal minuten denkt. van, uh, uh, waar begon het ook alweer? Uh, is dit nou al een antwoord op de vraag? Uh, uh, waar gaat het eigenlijk sowieso over? Dan heb je een degelijke interruptiemicrofoon voor. En, daar ja, je en dan op zegt de af, voorzitter: en dan ja, zeg je... maar dan krijg je een hele formele reactie van de voorzitter. Ja, uh, nee, u hebt al gereageerd. En uh, ja, de minister geeft geen antwoord, maar dan zult u toch mee moeten doen. Doen? Ja, dat, dat, ik heb er een poosje uh, gezeten. Behoorlijk frustrerend lijkt me dat. Ja, ik, ik, ik, ik vond ik ook als toeschouwer <laughs> Hij wil gewoon geamuseerd worden als ja. journalist. En, en, en in ZOZ praat je heel lang met mensen. Daar is nog ja, echt ruimte we, voor een we, echt ja, lang want, gesprek. Ja, een half uur lang spreken wij over één onderwerp. Ja. En je merkt ook dat uh, onze gasten daar heel verbaasd over zijn. Want de, sommige gasten zijn zo getraind. Daarom nemen we niet te vaak gasten die heel vaak al op landelijke televisie... bij de Paul en mannen enzovoorts terecht zijn gekomen. Want die gaan ervan uit dat ze in vijf minuten alles verteld hebben en willen ze naar huis. Oh, ja. die vallen stil. Nee. <lacht> Deze zijn dan puur. Ja. Ja. En dan moet je ze nog aan de praat houden, leek het wel. Nee, nee maar het, het is... Het is een, uh, er zijn onderwerpen die je in vijf minuten kunt afhandelen. Maar er zijn onderwerpen waar je langer bij stil moet ja. staan. Ja. Nou goed, ik denk toch dat Verbeet wel even doorgaat met haar poging om het ietsje aantrekkelijker te maken voor ons allemaal, maar dat geldt toch niet voor jou, Arnie Randa. Ik, ik sluit niet uit dat daar gewoon zo'n zo, zo zo projectiescherm komt te hangen, dat, dat die witte de muur zal er wel niet lukken, maar... Ja, dan wil klok. ik ook een live bandje in het parlement... dat er een beetje een muziekje speelt tussen de twee ja, een uh, beetje, gesprekken. Een beetje we schrijven een prijsvraag uit. Dat zou <laughs> helemaal leuk zijn. Uh, dank voor de bijdrage aan dit mediaforum. Aniel Randas en uh, André Zwartbol. Zometeen onze kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz. Saskia Koeman, heet zij, komt uit uh, Scheveningen. Hier is eerst uh, Razorlight.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 Dus in America. We gaan beginnen met de nationale nieuwsquiz voor vandaag in de studio Saskia Koeman. 26 jaar, komt uit Scheveningen, doet bestuurskunde. Klopt helemaal. Wat wil je uiteindelijk gaan doen dan? Um, ik heb eigenlijk nog geen idee. Ik denk dat ik nog een beetje wil gaan reizen. Ik ben bezig met een uh, plannetje voor ouderen. Misschien wil ik iets gaan doen met de studie, ik weet het nog niet. Nee, ja, want dat bestuurskunde, dan, dan, ga je, dan ga je het ambtelijke circuit of zo in, hè, toch, denk ik. Of, ja, hoeft niet, kan wel. Politiek misschien? Uh, ik uh, volg de politiek wel, maar ik zou nooit iemand zijn voor de politiek zelf. Nee. Veel te harde wereld. <laughs> Kijk, ja, daar hebben we net alweer een stukje van meegekregen inderdaad ook, hoe dat dan gaat. Uh, maar goed, je, je, je bent aan het bezig aan het afronden... en dan uh, kijken waar, of je dan uiteindelijk wat met die studie gaat doen. Maar misschien gaat het dus al iets heel anders worden. Ja, ik heb vele interesses. Uh, Surf is er eentje van. Uh, ik uh, vind het ook interessant om misschien iets voor mezelf te gaan doen in die richting. Dus uh, alle okay. opties zijn open. En je gaat de wereld over en dan ook surfen dus? ja. Ah, oké. Okay. Nou, uh, dat lijkt me een mooi vooruitzicht. Even snel die studie afmaken dan, mevrouw. Uh, want ze had namelijk opgegeven, studie afgerond. Maar ik zei, is dat al zo? Nee, nee, ik ben nog bezig. Dat was iets te optimistisch. Uh, Kijken of dat met die nieuwsquiz beter gaat dan. Uh, we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Welke giftige stoffen zaten er in de rookwond bij de brand in Moerdijk? Er zijn geen gevaarlijke concentraties schadelijke stoffen op de grond en in de lucht terechtgekomen. In de rookwolk zaten stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Er is niets aan de hand. Gaat u rustig slapen? Uit Met metingen blijkt dat er ook zeer hoge waarden van andere giftige stoffen zijn aangetroffen. Dus hebben we niet alles verteld. Gisteren was die persconferentie over de brand in Moerdijk. Tijdens die persconferentie werden vooral geruststellende woorden geuit over de hoeveelheid giftige stoffen die zijn gevonden. Hier is vraag 1. Uit het rapport van het RIVM blijkt dat in de Maria Polde... vlakbij het terrein van chemiepak duizend keer meer van welk element is aangetroffen dan toegestaan. Dat is goed. Lood, um... nou ja, we hebben net ook gehoord dat het RIVM heeft gezegd dat het een, een uitschieter was mogelijk. Vraag 2. Welk GroenLinks-Kamerlid wil dat er zo snel mogelijk een onderzoek wordt verricht... naar de veiligheid van chemische bedrijven die in dezelfde risicocategorie zitten als chemiepak? Van Gent? Het? Ineke van Gent, zeg jij. Is niet goed. Het is wel iemand van GroenLinks trouwens. Uh, Lisbeth van Tongeren was de directeur van Greenpeace ooit. Um, oh, kon... die zat gisteren bij Paul Wittemann. Ja, klopt. Mevrouw ja. Ja, met het blonde haar. Ja. Um, donderdag, dat is morgen, debatteert de Kamer over de brand. De SP vraagt om een groot gezondheidsonderzoek voor werknemers van chemiepak en omliggende bedrijven... voor hulpverleners en risicogroepen in de omgeving. Vraag 3. Onlangs uh, was in het nieuws dat er een grote hoeveelheid kinderen... met een loodvergiftiging in het ziekenhuis was beland. Dat kwam door het werk in een illegale batterijfabriek. In welk land was dat? China. Is dat een gokje of uh, weet je dat? Dat is een gokje. Dat is goed gegokt. <laughs> <Woehoe>. <laughs> ja. 200 kinderen uit de omgeving van de fabriek werden uh, verhoogde concentraties lood in het bloed geconstateerd. Van hen moesten 24 in het ziekenhuis worden opgenomen. De fabriek opereerde illegaal en is intussen op last van de autoriteiten gesloten. We gaan naar de vraag met een geluidsvraag met erbij. vraag is simpel, wie is hier aan het woord? Met mijn langdurige ervaring ben ik mij elke keer weer bewust... hoe voorzichtig je moet zijn met de pers... en hoe eerlijk jezelf daarin moet opereren. Want eerlijkheid wordt beloond. Oh, ik weet hoe ze heet. Uh, ze is van de VVD. Ze zit, ze is commissaris voor de EU. Oh, heet ze, hoe heet ze, hoe heet ze? Dit klopt allemaal, wat je nu zegt. Ja, maar ik heb de naam nodig natuurlijk. Als je zegt dan zeg ik, oh ja, die was het. Oh. Ik hoor daar een zoemer in de verte, geloof ik. Ja. Hij komt er niet aan, hè? Nelly Kroes. Oh, ja, tuurlijk. Ja. Um... Het gaat over uh, de mediawet die in uh, Hongarije uh, van kracht is geworden. Op een aantal punten is die strijdig met de EU-richtlijn over media, zegt uh, mevrouw Kroes. Uh, vraag 5. De premier van Hongarije zal die wet uh, hierop gaan aanpassen. Tenminste, vorige week toonde hij zich bereid de wet aan te passen... indien het onderzoek van de commissie zou uitwijzen wat, dat het uh, inderdaad de richtlijn schendt. Nou, dat is dus nu gebeurd. Wat is de naam van de premier van Hongarije? Pas. Victor Orbán internationale heisa over de nieuwe medewet overschaduwt... intussen de start van het Hongaarse eu voorzitterschap Want dat zijn zij. Laatste vraag. Maximaal vier punten. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En uh, we willen natuurlijk graag weten wie dat is. Dus een persoon. Als je het antwoord weet om eerlijk te stoproepen... dan uh, zetten wij de uh, teller stil... en dan weten we hoeveel punten je er nog bij krijgt. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Ik ben op zoek naar vrijheid. Femke Osma. Kijk aan. Is hij goed? Die is goed. Yes. <laughs> ja... Ik ben op zoek naar vrijheid en toen wist ze het al. Femke Halsema, uh, dat is namelijk de titel van het uh, boek: Zoeken naar vrijheid, dat zij heeft uh, uh, uitgebracht. En gisteren nam zij afscheid van de collega's in de Tweede Kamer, dus dat was de aanleiding. We komen op uh, factor 6. Daarmee spelen we zometeen deel 2 van de nieuwsquiz.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 Hij wil voorkomen dat dat ellenlange procedures worden. En vandaar dus deze stelling. Asielzoekers moeten na twee afwijzingen terug naar het land van herkomst. Bent u daarmee eens of oneens, laat het weten via de sms. 7070 kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En ook twitteren naar hetstand.nl. straks in stand.nl te gast om half twee... de minister voor Immigratie en Asiel, Gert zelf. Zijn we terug bij Saskia Koeman uit Scheveningen. Factor 6, hoogste score is uh, 42. Dus Bij 7 vragen goed ben je gelijk, maar meer is altijd beter natuurlijk. Ja, ik denk dat ik er iets van 12 goed moet hebben om een, een beetje kans te maken. Dat is een mooi streven. Laten we kijken hoe ver je komt. 90 seconden de tijd. Als je een antwoord niet weet pas roepen... dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komt hij. De Nationale Nieuwsbris. Bij welke plaats botste gisteren een goederentrein met een passagierstrein? Zevenaar. Is goed. Wie heeft de Inkspotprijs voor de beste politiek het gewonnen? Is goed. Vrouwen kunnen niet langer bevallen. Op welk schiereiland? Terschelling. Is goed. Gisteren is een aardbeving in welk land op grote schaal herdacht? Turkije. Nee, Haiti. Oh, wat... wat is de naam van arts die toch wordt vervolgd... in verband met de dood van Michael Jackson? Hooray. Is goed, welk bedrijf stopt met het exploiteren van openbare telefooncellen? KPN. Is goed, na een bommelding is welk station gistermiddag een Amersfoort. tijdje ontruimd geweest? Goed. Wat was de populairste meisjesnaam in 2010? Sophie. Is goed. Gisteren zijn een paar woningen ontruimd vanwege instortingsgevaar... van een schoorsteen bij een fabriek van welk bedrijf? Elst, uh, Heinz. Is goed. De rellen tegen de hoge werkloosheid... hebben zich in welk land uitgebreid naar de hoofdstad? Tunesië. Is goed. De bestuursvoorzitter van welke instantie vreest dat veel vestigingen... de komende jaren dicht UVW. moeten vanwege de bezuinigingen? Dat is goed. Het college van BMW van welke stad wil de schuld van haar profclub kwijtschelden? Uh, VVV. Dat is niet goed. Het is Maastricht. Hoe heet de politie? Uh, hoe heeft de politie bezoekers van twee gesloten escort sites benaderd? SMS-bond. Is goed. Welke Nederlandse voetballer moet zich bij de Engelse voetbalbond verantwoorden voor een gesplaatste Baro. tweet? Is goed. Welke vliegmaatschappij heeft zo'n 70 miljoen euro aan inkomsten misgelopen door de sneeuw vorige maand? KLM. Dat is goed. Air France KLM. Welk land heeft zijn ambassadeur uit het Vaticaan teruggeroepen uit woede over uitspraken van de paus? Uh, Egypte. Dat is goed. De leeftijd waarop het theorie-examen voor welk voertuig... Mag worden afgeleverd Broodfiet. binnenkort omlaag. Dat is goed. Tot 20.000 gebouwen in welke Australische stad... ...worden Brisbane. de komende dagen mogelijk overstroomd? Brisbane. Ook die is nog even in de knip. Wat denk je zelf? 11. Uh, 14 zijn Woehoe! we. Woehoe! Ja, goed hoor. 84 in totaal zeg. Dan wordt hier gejuicht ook aan de overkant. Uh, supporters zijn mee. Hartstikke goed. We kijken of dit standhoudt tot vrijdag. En als dat zo is, dan spreek ik je uh, vrijdag weer. Want dan win jij ook nog eens een keer 300 euro. En dat is altijd leuk voor als je op wereldreis gaat. Wereldreis weet ik niet, maar voor Portugal samen met Ilse komt het helemaal goed. Oké. Okay. Je krijgt in ieder geval de gebruikelijke prijzen. Twee kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio in de mok. En uh, het allerbeste, goede reis terug naar Scheverdingen. Dankjewel. Hoi. wel. Wij melden ons straks om kwart over één weer. Nu is het NOS Journaal.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 Tot 4,5% rente op ons Klimspaardeposito. Kijk op Frieslandbank.nl. Dit is Radio 1.